Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is steeds meer geweld bij voetbalwedstrijden. Vuurwerk gooien, spelers slaan en ruzie met de politie. Steeds vaker gebeuren er dit soort incidenten in het stadion. Het afgelopen half jaar zijn er meer meldingen bij het OM binnengekomen dan in heel 2019. Komt volgens een hoogleraar, doordat in de jaren erna het stadion dicht was door corona. Voetbalhooligans waren volgens hem uit op geweld. De KNVB heeft ook meer supporters uit de stadions geweerd met een landelijk stadionverbod. Het waren er voor corona 150 in de eerste helft van het seizoen. Afgelopen seizoen in die eerste helft al ruim 400 keer. Een brandweerman is gisteravond ernstig gewond geraakt in Capella aan de IJssel in de buurt van Rotterdam. Hij vloog met de brandweerauto met een hoge snelheid uit de bocht en kantelde. Iemand filmde dat. Een andere brandweerman raakte licht gewond. De brand waar ze naar op weg waren is door collega's geblust. Een man uit Zwolle is opgepakt na een boerenprotest op de A28 bij Meppel deze week. Bij dat protest werden hooibalen in de brand gestoken en stonden trekkers in de berm naast de snelweg. Het is de tweede arrestatie na de boerenprotesten tegen het stikstofbeleid. De politie denkt meer mensen op te pakken de komende tijd. En Amerikanen zijn vandaag druk bezig met het checken van hun lot voor de Mega Millions. De jackpot werd gisteravond getrokken en volgens de loterij heeft een winnaar het lot gekocht in de staat Illinois. En diegene is in één klap een stuk rijker. De winnaar krijgt 1,28 miljard dollar. Er zijn 29 trekkingen geweest zonder winnaar. En daardoor is het bedrag opgelopen. Iedereen wil nu weten of hij heeft gewonnen. Maar de website ligt er al sinds de trekking uit. Je hoort de verslaggever van CNN. If you've been de website, zoals je might imagine, when it's like a billion bucks, has been crashing ever since Friday night's drawing at 11 p.m. Eastern. People are trying to refreshen. Er waren twee eerdere jackpots hoger dan deze. Het record is meer dan anderhalf miljard dollar.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. zon, zom, CZ! Zandvoort een zomer Dit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Music does not sound Ik zou zeggen, een eitje erbij. De Breakfast Club hoor je en uh, ride right on track. Welkom terug bij uh, Zandvoort op uh, zaterdag. Eenmaal worden we niet uh, herhaald. Uh, dit keer op Jean. Want we hebben uiteraard uh, maandag de priite uh, uh, live-uitzending uh, vanaf het uh, Raadhuis vanuit uh, de burgemeesterkamer. Weet je, weet je hoe laat die uitzending begint? Uh, volgens mij 12 uur. Okay. Maar uh, schiet me niet uh, nee, neer nee, als het nee, niet nee. zo is, maar. Uh, ja, ik heb uh, iets, iets in de wandelgangen ervan uh, gehoord. Maar uh, of het allemaal klopt... Ja. Gewoon even uitvinden en luisteren naar de radio. Dan uh, merk je het uh, vanzelf. Het derde uur alweer. En jij komt uh, met een aantal A4'tjes. Want straks om kwart voor vijf ja. hebben wij het uh, gedicht uh, van de dag... En het staat een beetje in het teken van pride, heb ik begrepen. Het is één iets minder serieuze. Nou ja, dat zeg je. Eén serieuze en één iets minder serieuze. Maar het contrast is wel heel erg groot tussen deze twee. Ik ga er even over nadenken. Ga je er even over nadenken, want jij mag beslissen. En dat is jouw schuld. Ja, ik heb het gedaan. Goed, het is vier uur geweest, dus de kwalificatie... Uh, uh, van de Formule 1 Hongarije en met name in Budapest... Uh, die is van start gegaan, maar donkere wolken boven het circuit... maar het is nog droog, dus iedereen is uh, vroeg de baan opgegaan... en, uh, en uh, rijden op rood, en uh, natuurlijk even om snelle tijd neer te zetten... want uh, ja, als het gaat regenen, ja, dan, uh, dan staan die tijden tenminste... En die dat het beste snapte, dat was Max Verstappen. Want die staat voorlopig uh, op een eerste plek met 1, 18, 7, 9, 2, Gevolgd door teammaatje Perez uh, op 0,3 seconden en 3, Russell, 4, Norris. Wij houden het allemaal voor u in de gaten. Gaat het regenen? Gaat het niet regenen? U hoort het allemaal. Blijft u rustig naar ons luisteren. Wij houden het allemaal voor u in de gaten. Uh, tussendoor hebben we natuurlijk ook nog even uh, ja, wat berichten. Een bericht uit Pit Report. Nou, wat was het afgelopen week? Het, het nieuws. Het nieuws was natuurlijk dat Sebastian Vettel aan het eind van het seizoen stopt met Formule 1 racen. Half vijf gaat ook gewoon door het dieren van de week. Hadden we vorige week whisky? Nou, toen, als je die naam al noemt, dan weet je, die, die, die is nooit lang in het... Nee, dierentuin. nee, nee, nee, dus er zijn genoeg liefhebbers, de, de, <laughs> Dus, dus <laughs> ik keek zondag en ja hoor, hij was geplaatst. Nou, dat hartstikke mooi. Dan hebben we dit, deze week om um half vijf tijd voor Boris, want die zit nog wel in het, het dieren te huis. Gedicht van de week, nou, Rob zei het al, het blijft nog even een verrassing. Kwart voor vijf is het zover het gedicht van de week. Ik zou zeggen, oh ja, en Annemiek van Fleuten, die is op vrij, dan hebben we het over de Tour Femina. In uh, Frankrijk, uh, uh, Annemiek van Fleuten is vroeg weggesprongen. Ik geloof zelfs op een kilometer of tachtig voor de finish. Het zal iets minder zijn. Maar uh, zij rijdt solo aan kop met uh, de eerste achtervolgers op uh, anderhalve minuut. Dus ook daar kijken we met een scheef oog naar. Dus het doet hartstikke druk, een derde uur. Ik zou zeggen, blijft u luisteren en kijken naar uw enige echte lokale omroep. Uh, zender ZFM. Zo is het, al uh, bij Janet, uh, derde uur, we hebben de zin in en we hebben ook heel veel lekkere muziek. Dus ook daarvoor luister je naar de Zandvoortse radio. Tot aan vijf uur zandvoort op zaterdag. Goedemiddag. You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 Bij de kwalificatie Daarover straks weer tijdens de pit report naar deze gimme gimme gimme oh you but you walk around here like you wanna be someone else You win your mind Het blijft een uh, geweldige plaatjes van uh, Bruno Mars. Je hoorde uh, de single uh, Treasure. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Even het knopje zoeken, maar het is gelukt uh, gelukkig Want Het is uh, Pit Report uh, tijd en uh, we zitten midden in de kwalificatie uh, Albert-Jans. Zullen we ja. eerst even een kijkje nemen bij uh, de kwalificatie Q1. Want uh, we hebben nog drie minuten te gaan. Ja en uh, nou ja, Max heeft een uh, keurige tijd neergezet uh, in de 118. Maar wel gevolgd natuurlijk op korte afstand door de twee Ferraris. Eh, allemaal tijden die op softs zijn gezet. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het, het ja, dreigende weer. Van gaat het regenen, gaat het niet regenen. Max uh, heeft zijn auto inmiddels geparkeerd in de pits. En die zegt... Wat, wat heeft het nou voor zin om... nou, nou hij, hij hoeft het voor mij ook niet meer uit, die, die Max. Of denk je dat hij nog een rondje gaat rijden? Nee, nemen? ik denk het niet. Nee, hij gaat zijn bannen natuurlijk sparen. Dat maakt het uit of je 1, 2 of 3 wordt in, in Q1. Even, even, oh ja, gaat er wel uit. Nou ja, hij gaat er wel uit. Ja, ja, dat, ja. Is, dat snap ik dus niet. Ja, nee. Hij gaat wel weer de baan op. Om alsnog een snelle tijd neer te zetten. Maar hij heeft de snelste tijd al met nog 2 minuten 20 te gaan. Dus nou... De, de, de, het het nog... kan zo zijn dat ze een kleine aanpassing aan de auto willen uitproberen ah, nog. Nou, daar hou ik het dan maar op. Ik zal gewoon lekker binnen blijven. Ik. <lacht> met het weer. kunnen <lacht> op slot en lekker binnen blijven. Ja. Ja. Maar goed, het, het, het, het nieuws, luisteraars en kijkers, was natuurlijk uh, het nieuws dat Sebastian Vettel stopt. Vettel maakte namelijk afgelopen donderdag in aanloop van de Grand Prix van Hongarije bekend op een net aangemaakt Instagram-account. De 35-jarige Duitser debuteerde in 2007 namens Sauber als vervanger van Robert Kubica in de Formule 1. Hij werd namens Red Bull Racing vier keer op rij wereldkampioen van 2010 tot en met 2013. De 53voudige Grand Prix-winnaar rijdt sinds vorige. ...seizoen voor Aston Martin. Na 15 jaar houdt hij het dus voor gezien. De naam van zijn landgenoot Mick Schumacher... ...zingt al in de wandelgangen rond als een mogelijke opvolger. Vettel is na Lewis Hamilton, 103 overwinningen... ...en landgenoot Michael Schumacher met 91... ...de coureur met de meeste zegens. Vettel reed tussen 2015 en 2020 voor Ferrari... ...waar hij er niet in slaagde om de Mercedes-hegemonie te doorbreken. De resultaten bij Aston Martin zijn ook niet zoals gehoopt... Dit is een moeilijke beslissing geweest en ik heb er lang over nagedacht, al vet Vettel. Aan het eind van het jaar zal ik meer tijd nemen om te bekijken waar mijn focus hierna op komt te liggen. Het is duidelijk voor mij dat ik als vader meer tijd wil doorbrengen bij mijn familie. Austin Martin wilde graag met Vettel door. Lohan Stroll, mede-eigenaar van de renstal, noemt de viervoudig wereldkampioen een van de grootste coureurs ooit... in de koningsklasse van de autosport. Het was een voorrecht om met hem te kunnen werken. Ik wil Sebastiaan vanuit de grond van mijn hart bedanken... voor al het geweldige werk dat hij de afgelopen anderhalf jaar... voor dit team heeft gedaan. Al dus de Canadese zakenman Stroll. Wiens zoon, Lens, het rijdersduo vormt met Vettel... We hebben Sepp duidelijk uh, gemaakt dat we graag volgend jaar met hem door willen, maar uiteindelijk heeft hij een keuze gemaakt die voor hem en zijn familie het beste voelt. Natuurlijk respecteren we dat. En ook Max Verstappen, net als Vettel wereldkampioen namens Red Bull Racing, reageerde op de Hugaro-ring op het aanstaande vertrek van de 35-jarige Duitser. Hij heeft zoveel bereikt op een geweldige carrière gehad en een geweldige carrière gehad, al dus Verstappen. Het is totaal begrijpelijk dat hij stopt. Ik denk dat hij een geweldige ambassadeur voor de sport is. Je kon het een beetje zien aankomen dat hij zou stoppen. Dat is nooit leuk, zeker niet voor zijn fans, maar het gebeurt nu eenmaal. Het is nu belangrijk dat hij gaat genieten van zijn leven met zijn familie. Uiteindelijk is Formule 1 maar een zo'n korte periode van je leven. Hij heeft er hard voor gewerkt en nu is het tijd om ervan te genieten. Even snel nog even naar de stand van het WK. Uiteraard sinds vorige week weer enigszins aangepast. Max Verstappen met 233 punten aan de leiding, gevolgd door Charles Leclerc met 170. En nog steeds op een derde plek Sergio Perez met 163, maar op de voeten gevolgd door Carlos Sainz met 144. Dat is de stand van zaken voor het begin van de Formule 1 race morgen. Inmiddels Hamilton de snelste tijd gereden ja, ja. in Q1, gevolgd door teammaatje Russell. Die heeft natuurlijk een toog gehad, he. die heeft hij gewoon even op sleeptouw genomen. Derde plek, Sainz, Verstappen op 4. En Norris op 5, Alonso op 6. Ricciardo op 7, Leclerc op 8. Dus wat dat betreft, uh, uh, ja, uh, bekende namen. Wie gaat eruit? Ja, ja Shep Vettel. Ja, Tsunoda gaat eruit. Albon gaat eruit, Vettel gaat eruit, Gasly gaat eruit. En uh, Latifi ook. Dus bij de Williams die het zo goed deden in de, in ja, de derde, de, de, de derde de, de, Ja, maar training. nou regent het niet meer. He? Nou regent het niet meer. Dus die zijn helaas uh, geëlimineerd. De, wij gaan straks weer door met Q2. En dan hebben we hebben inderdaad nog Q3 ook. En dan weten we wie er uh, morgen op uh, Paul Positions staat <coughs> tijdens... Uh, oh, het nog dicht. Ja. Uh, tijdens de, de uh, race van, uh, van uh, morgen. Uh, we gaan nog heel even hebben over in het kort over uh, Sebastian Vettel, want uh, ja. ja, afgelopen jaar hebben we natuurlijk ook in Zandvoort... enorm genoten van, uh, van Vettel, omdat hij gewoon, uh, gewoon lekker het uh, dorp in ging uh. en uh, ja. Ja. Jan en allemaal uh, met hem uh, op de foto uh, kon. En uh, ik heb ook foto's gezien van dat hij bij uh, Marcel Hoorneman uh, was, uh, ja, en bij de kaasboer. En hij bij de ook. kaasboer, dus dat ja. uh, was lekker aan het uh, shoppen hier uh, door uh, Zandvoort. en aan het uh, genieten. Van van onze badplaats. En uh, we gaan hem zeker ook missen. Sebastian Vettel, 35 jaar, gaat dus uh, volgend jaar uh, stoppen met uh, de Formule 1. Nou, Max moet het nog maar zo lang zien vol te houden. Hè? Want uh, die wil volgens mij wel eerder stoppen. Maar goed, daar hebben we het een andere keer wel weer over. Ja, Shakira kan heeft een nieuwe single. Draai ik ook nog even een oude van haar. I'm every woman in... Uh...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 Gelden, likten je van van. Net als in de film, ik wil het.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 We zijn de kwalificatie daar in Hongarije aan het volgen op de Hungaro-ring. En ja, Hamilton doet het best wel aardig tijdens Q1, de snelste tijd. En ik ben heel benieuwd hoe hij het in Q2 gaat doen. Of hij dan net zo goed, zeg maar, kan gaan daar. We blijven voor je volgen, uiteraard. Ja, ja.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 Het is uh, half vijf geweest en dat betekent tijd voor het uh, dier van de week. Whisky heeft inmiddels een uh, nieuw huisje, dat is uh, goed nieuws. En deze week is het de beurt aan Boris. En Boris is een hond met een supersonische neus. Hij is net één jaar oud en een kruising tussen een Duitse staander en een labrador retriever. Hij is op, euh, naar mensen een vriendelijk en enthousiaste man. En euh, hij, zegt, euh, of, euh, hij zegt iedereen even gedag. Ook kan euh, hij gewoon voorbij lopen als hij iets heel lekkers ruikt. Hij zoekt een uh, huishouden zonder kinderen. Deze ziet, ziet hij toch euh, te veel als speelgoed. De, dit was in zijn vorige huis niet geheel handig met kleine kinderen. Mocht u als eigenaar ervaring hebben met mijn gedrag en dit heel goed kunnen begeleiden... en de kinderen zijn niet bang, dan kunnen wij dit altijd bespreken. Ik ben niet onaardig, maar door de drukke drukte verlies ik mezelf... en kan ik happen. Met honden kan ik, ook, kan ik het goed vinden... en een stabiele maatje in huis lijkt mij gezellig, maar geen vereiste. Ik speel wel ruw, dus een soort genoot van hetzelfde formaat is wel wat ik zoek. Buiten op straat ben ik een echte jager naar vogels, katten en andere kleine dieren. Ik kon loslopen op omheinde plekken, alleen op drukke plekken waar veel kinderen is uh, dit niet een goed idee. Sowieso moet ik bij, moeten wij eerst een goede band opbouwen en zal ik goed moeten luisteren. Als ik wat interessants ruik ga ik hier namelijk achteraan. Ik ben een bench gewend en dit was echt mijn eigen veilige rustplek. Ik neem soms moeilijk rust en moet dan echt even verplicht een time-out nemen. Ook in de nacht of met alleen zijn zat ik in de bench. Ik kon dan prima even een paar uur alleen thuis blijven. Als dit weer rustig opgebouwd kan worden lijkt me dat geen probleem. Ik ben een hele slimme, ligierige en actieve hond. Ik ken veel commando's en vind dit ook echt heel erg leuk om te doen en om te leren. Spelen met mijn baas staat ook hoog op mijn wenslijst. Let wel op, alles en vooral met een piep denk uh, ik te moeten opeten. Dit is dan wel weer niet zo handig... dus opruimen in het begin, naspelen, is heel belangrijk. Ik vind het superleuk om te jagen buiten... Wat, uh, en wat er, uh, is er mooier dan dit samen te doen op jachttraining. Dan leer ik het te doen wanneer het echt mag. Een baas die dus echt actief met mij hiermee bezig gaat... is, dat is wat ik nodig heb. Bent u op zoek naar een leuke puber met een goede neus... en dan wil Boris u graag ontmoeten. En waar verblijft Boris... Boris blijft momenteel in het Dierenthuis Kennenland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even de website www.dierethuiskennermeland.nl want ook Boris verdient een thuis. En zo gaan de dieren maar door. En gelukkig uh, steeds weer een uh, nieuw baasje voor de diverse dieren. We hopen dat uiteraard ook voor Dier van de Week, Boris. <tiedographesis> Yo no subeás de la si te estaba buscando. zorgige muziek vanmiddag, waaronder uh, deze van uh, Nicky Jam, de El Perdon. We gaan nog even kijken naar uh, de Q2 van de kwalificatie van uh, de Formule 1, uh, Albert-Jan. Want uh, ja. Ja, Max Verstappen staat mooi uh, op uh, plek uh, nummer 1 uh, op dit moment. Maar op 65.000ste, gevolgd door uh, Leclerc en uh, Fernando Alonso. Keurig zeg, in de Alpine. Ja. Op, een, uh, op een derde plek, op uh, twee tiende. En uh, de teamgenoot van Leclerc... hebben we het uiteraard over Sainz. Die staat op plek nummer 4. Louis, die het ook wel lekker doet... Uh, staat op uh, P5 en moment in Q2. Ja, en uh, de, in de gevarenzone... bevinden zich op dit moment Ocon... Bottas, Magnussen, Stroll... en Schumacher. Die deden het de laatste tijd toch altijd zo goed. Ja, ja, ja. ja. Dus die, uh, die, die, die zitten momenteel in de gevarenzone. Kijk nog even naar de Tour Femina... Want Van Fleuten is al, uh, ik weet niet hoeveel kilometers alleen vooruit gereden. En na eerste achtervolgers rijden op 2 minuut 16. En dan uh, op een derde groepje daarachter op 5 minuut 30. Nou wat Van Fleuten nu laat zien is wel heel erg dapper. Want ze is met, met 60 of 70 kilometer voor de finish is ze al weggedemarreerd. Dus het is een, een solo tocht. Maar nog met 22 kilometer te gaan, rijdt ze nog steeds alleen voorop. Tet de la uh, Ja, nou, We stappen nog weer bij Outlap. Leclerc ja, had jou al gezegd, Alonso had jou al gezegd, Hamilton op 5. Allemaal nog op rode banden, want het is nog droog. En ik zie dat de lucht iets opklaart. Dus wie weet weten, houden ze het droog. U hoort het allemaal bij CFM Zandvoort. Zo is het maar net, uh, Albert-Jan Vos. Fijn dat je er ook weer bent uh, vanmiddag, uh, jongeman. Ja, eerst hij ik opa en dan moet ik jongeman zeggen. Ja, dus, ja. ja dat mooi op tijd nog. Hier Voortuigen. is Over the Night. de jaren 70 met Frankie Valli en de Four Seasons en Oh What a Night de komende drie dagen gaan we ze in Zandvoort inzetten, de jazzpolitie en dan zingen we alleen maar liefdesliedjes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 Voor altijd bij me. Misschien zeg jij me dan nog wederzijds. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er maar één. Nou, we moeten het nog even met de loco burgemeester bespreken. Maar het lijkt me een goed idee om uh, de komende drie dagen in plaats van de gewone politie de jazzpolitie yes in te zetten met uh, alleen maar liefdesliedjes. Uiteraard voor uh, Pride at the Beach. We zijn toegekomen aan het gedicht ook, uh, ook in, het, uh, in het teken van Pride at the Beach. We zeggen, wen er maar aan. Jullie kunnen me haten. Achter mijn rug om praten. Ik, ik ben wie ik ben. Ik blijf toch wel staan. Tja, wende maar aan. Want ik ben wie ik ben. Ze haten op jou en mij. Ik heb heel veel moeite mezelf te zijn. Ik vecht al veel te lang. Tegen de mensen die veel meer verwachten dan ik geven kan. Ze praten over jou en mij. En denken te weten wie we zijn. Maar het doet me niks. Ik heb een masker opgezet. Zo ga ik door het leven, zodat niemand mij kent. Ik, ik heb de moed opgegeven. Ik blijf wel staan. Ja, wend er maar aan. Want ik ben, ik ben wie ik ben. Vaak onbemind maar nog niet afgeschreven. Nee, nee, oh nee, het doet me niks. Jullie kunnen me haten, achter mijn rug ompraten. Ik ben wie ik ben. Ik blijf toch wel staan. Ja, wende maar aan. Want ik, ik ben wie ik ben. En ze haten op jou en mij. Ik heb heel veel moeite mezelf te zijn. Ik vecht al te lang. Te lang tegen de mensen die veel meer verwachten dan ik geven kan. Ze praten over jou en mij. En denken te weten wie we zijn. Maar het doet me niks. Vaak onbegrepen, maar zo is het leven. Het is wat het is. Ik lach van verdriet. Maar zegt je niet. Ach, het is wat het is. Ze praten over jou en mij. Veel te veel mensen die snappen toch niet echt wat ik bedoel. En daarom... Daarom vind ik het moeilijk om zomaar te praten over mijn gevoel. Ze praten over jou en mij en denken te weten wie we zijn. Maar wees gerust, het doet ons niks.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 En met deze single van Gloria Gaynor hebben we het uiteraard over Prides at the Beach. En wil je Pride at the Beach volgen en het programma nalezen? Dat kan op www.prideatthebeach.com. Www www.prideatthebeach.com, daar vind je ook het programma. Ja, gaan we al stoppen met dit programma natuurlijk, omdat het vijf uur is. En dan gaan we ook nog eventjes de Q3 met je doornemen. Dus blijf vooral nog luisteren. Living on free food tickets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 She can Yes, believe Inderdaad, Albert-Jan, de bekende klanken van Paul Jong in The love of the common people. Ja, nou hebben we een probleem. Houston, we've got a problem, zou je eigenlijk willen zeggen. Want uh, ja, de, het eind van de Q3 en de kwalificatie voor de race van morgen... kunnen we net niet zo vlak nou. voor vijf uur... Uh, <laughs> ja, we kunnen wel iets over zeggen, want het gaat niet zo best met Max, hè, geloof ik. Nee, ze staan momenteel, uh, luisteraars en kijkers, alle, alle tien in de pits... En Verstappen die heeft zich een beetje vergaloppeerd... Uh, in, in een poging de snelste ronde neer te zetten. Maar hij staat momenteel op een, terug te vinden op een zevende plek. Ze staan allemaal oh. in de pits. Uh, even kijken, Alonso gaat nu weer naar buiten. Die heeft momenteel de vijf snelste tijd. Ook, uh, even kijken, Ferrari gaat ook alweer naar buiten. Dus dat wordt weer dringen, weet je wel... om het laatste snelle rondje neer te gaan zetten. Maar... Uh, voor voorlopig een tegen teleurstellende zevende plek voor Verstappen. We blijven het voor u volgen en we breken desnoods nog even weer in. Oké, okay, nou dat, dat... Oh ja, de, de, de, de, de Annemiek van Fleuten. Oh, hoe gaat het nou, 316 16 kilometer. 3,17. Uh, uh, Mooi. De, en de, de volggroep uh, uh, zit op... Uh, uh, even kijken. 6,2. 6,2. Ik heb geen bril op. Dat is dat, dat, dat, dat, de derde groep. Ja. De tweede groep zit op 3,16. Dus ze ja. heeft haar voorsprong uh, enigszins uitgebreid. Met nog uh, een kleine... Uh, met een dikke 15 kilometer te gaan. Ik zou zeggen... Het is wel berg hierop, maar ik zou zeggen je hebt het verdiend. Kom op, maak het maak het waar. En uh, zet deze etappe op jouw naam. Oké, okay, dank voor het luisteren. Wij zijn de volgende week weer. En uh, ja mocht er nog wat te melden zijn vanuit Hongarije, dan uh, hoor je dat uh, uiteraard. Dus hou de radio nog even aan en niet weglopen. Nee, nee, nee. Some things in are bad. They can really make you made. Other things, just make you swear, and curse.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 Nou, het eind kunnen we niet uh, meenemen, maar uh, Sainz staat op plek 1 op dit moment. Russell op uh, P2 en Leclerc op uh, P3 met nog 20 seconden te gaan. Wij gaan op naar het nieuws. Bedankt voor het luisteren. het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5.